12 uur, dit is Doral Megens met het NOS Journaal. In Moskou is oppositieleider Navalny opgepakt, kort voordat hij zou spreken op een verkiezingsbijeenkomst. Hij wilde campagne gaan voeren voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar maart. De Russische kiesraad besloot eerder dat Navalny niet verkiesbaar is, omdat hij is veroordeeld voor verduistering. Navalny noemde dat proces een politieke wraakoefening. Na zijn aanhouding vanochtend twitterde hij dat het Kremlin zijn bijeenkomsten ziet als bedreiging en belediging. Volgens persbureau TAS is Navalny aangehouden omdat hij herhaaldelijk kiezers oproept om naar manifestaties te komen waarvoor geen toestemming is gegeven. De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet denken erover de netto-lonen te verhogen door de lasten te verlichten. Op welke manier dat kan wordt nog onderzocht. Mogelijk gebeurt dat via een nieuw belastingssysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van ruim 35 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent, melden bronnen in Den Haag. Vooral voor de middengroepen die tijdens de crisis flink getroffen zijn... willen de formerende partijen wat doen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt... gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. Andere belastingen zouden dan omhoog gaan. In Amsterdam is een man van 19 aangehouden... die op de nationale opsporingslijst stond. In juni ontsnapte hij tijdens een begeleid verlof. Gistermiddag werd hij betrapt... toen hij samen met anderen een inbraak pleegde. Hij zat sinds 2015 vast omdat hij twee gewapende overvallen had gepleegd. Vorig jaar ontsnapte hij ook al korte tijd. Het weer. In het oosten schijnt de zon geregeld, in de rest van het land meer bewolking. het westen kan een bui vallen. Het wordt wel een warme dag. Voor de tijd van het jaar 20 tot 25 graden. Zuidelijke wind is zwak of matig. In de avond volgen er zwaardere buien, soms met onweer. Dit was het. ZFM. Af... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort en de ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht Het is vrijdagmiddag 4 minuten over 12 en uh, als te doen gebruikelijk uh, ZFM Lunch Sport. En ik ga gauw naar onze presentatoren Henny Rutgers en Ron Pereboom voor. Zo, goedemiddag Henny. Goedemiddag Ron. Hé, hey, het is er echt weer voor, hè. Lekker een eitje bakken, boterhammetje erbij, radio aan, water, toren, sport, Lunch. Het flauwe is van het weer. Dit zou pas vannacht komen. Dit, ja. de, dit zijn de naslepen van de hurricanes die we in Sint Maart hebben gehad. Ja, klopt. Hè? Eerst en... was er, geloof ik, Lee en daarna Maria. Ja, het uh, was ja. goed raak. Ja, zeg dat. Nou ja, je hebt er nog binding mee. Hè, ja, de... nogal. Ja. We krijgen geen wind. Dat is een groot voordeel. Maar we krijgen wel heel veel water. Bereid u zich daar maar op voor. Ja. We, We hebben goed. een drukke tafel uh, rond. Nou zeg dat, het zit uh, hartstikke vol. We hebben Joop Van Nes van ja, de Zandvoortse krant. Die komt natuurlijk uit. over de Zandvoortse sport praten, want er is weer van alles en nog wat aan de hand. We hebben als hoofdgast Marijke Nat. Marijke Nat is eigenlijk de grote scheidsrechtervrouw in Noord-Holland, hebben ja. ze mij verteld. Okay. En daarnaast zit Jos de Jong, en dat is de grote scheidsrechterman van HFC. Dus dat worden interessante gesprekken over, uh, over dat gebeuren. Maar voordat we beginnen heb ik een vrolijke mededeling. En is. Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Ja, en zo is het. En weet je wat het leuke is? Nou. Als je daar dus gaat eten en je zegt dat je naar dit programma luistert... Ja. krijg je gratis drank. Nou, wat is dat, een feestje toch? Ja, zo Wanneer gaan we, Eni? Nou, ik ga, weer, ik ga weer heel snel, kan ik je meedelen. Ja, ja dat, dat zal. <laughs> Onze technicus Mooi. Charles Duis. Juist, uiteraard. En, goedemiddag. en Hoi, dag, die heeft prachtige dag. muziek. En tijdens die muziek belt hij André Jansen. Want natuurlijk gaan we het even hebben nog over het wereldkampioenschap wielrennen. Ja. Juist. Ja. En tijdens uh, Zandvoort luncht Sport, luisteraars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 of a stone there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Dat is prachtige muziek om in ons programma mee te beginnen. Ron, hè? Nou, eigenlijk. zo is het. Ken je ze, of niet? Nou ja, tuurlijk ken ik ze. Maar dat is maar je hebt vanuit niet... eigen interesse. Nee, nee, dat, nee dat is nee. nog iets voor mijn tijd. Hé hey, jongens, hebben we allemaal het wielrennen gevolgd? Uh, ja, zeker. Mooi hè? Ja, nee, wat. ongekend resultaten ja. voor de Nederlandse wielersport. En André Jansen moet daardoor helemaal hodel de bodel zijn in het verre Veendam. Op de lange leegte. Hé, hey, André. Dag. Goedemorgen allemaal. Of, het is, nee, het is al middag. Uh, ja, we hebben natuurlijk met z'n allen zitten genieten van het wielrennen. Het is, is ongelooflijk wat er gebeurt. Maar ik vind het aardig om, om, om te ook bij te vermelden... dat er bijvoorbeeld op naam van uh, Tom Dumoulin een parcours is geopend in uh, Geleen. Leuk. In Limburg. Waar de jeugd uh, veilig zijn rondjes kan rijden. En ook steeds meer mensen richting onze leeftijd en zelfs eroverheen... Ook genieten van de wielersport. Heel veel vrouwen, heel veel jonge vrouwen beginnen met uh, wielrennen. Uh, ze hebben baanklinics nu in Amsterdam en op de wielerbaren die we hebben. Ook in Assen is een uh, wielerbaan geopend, maar die is toch vooralsnog niet overdekt. Maar als je die groei ziet van die sport, het is iets fantastisch om mee te maken. Dat het, uh, de mannen die eerst gingen golven... Inmiddels een racefiets hebben en met elkaar naar de Alp trekken en naar weet ik veel wat voor landen waar je allemaal prachtige ritten kan maken. Nou, een, een droom is uitgekomen. Wij vonden het altijd een hele mooie sport en uh, we hebben er altijd heel erg van genoten. En, en nu eigenlijk weer dubbel op, omdat we het allemaal met elkaar kunnen delen en oude kameraden weer vinden op het uh, Facebook. Hè. Ja, leuk man. Heb ik jou het verhaal verteld van de sponsor van de Koninklijke HFC, Michel Kappers? Van die uh, whiskyboer? Ja, die jongen die kon aardig voetballen, maar ja. die had veel blessures... ...en die was het op een gegeven moment zat en die zegt tegen mij... Henny, ik wil iets doen. Ja. Ik, ja, ik zeg, moet je gaan fietsen? Hij zegt, het lijkt me een goed idee, ik ga de Tour de France rijden over twee jaar. <laughs> dat is toch leuk, hè? Ja, zo gauw ze dat zegt, het is toch ook geweldig? Uh, en, uh, ja, de Tour de France winnen is natuurlijk iets anders dan het in vroegere tijden was... Toen Gimondi won in 1965, die is overigens vandaag jarig, die wordt 75 jaar. Toen was die Gimondi 22 jaar. Ja. Nou, dat is nu eigenlijk ondenkbaar. Ze beginnen, ze zijn nog belofte uh, tot de 23e. En dat heeft de Wielerwereld, de UCI of de Wielerbond, ik weet niet wie dat bedenkt. Uh, ooit op basis van iets bedacht. Maar ja, als je nou Leo Duin dan zag, die was uh, 20 jaar, werd die prof. Ja. Jacques Hadengraaf, die was 20 jaar en werd die prof en kampioen van Nederland. En uh, Anketiel die werd prof toen hij 19 werd. En. Uh... Ja, ik weet het niet. Als je al die jaren blijft rondrijden, bijvoorbeeld in Nederland, in het criteriumcircuit. Ik denk niet dat je daar wielrenner wordt. Maar ook niet in uh, de klassiekers waar dan 200 man starten. En met hele hoge snelheid door dorpen. Ik heb laatst al weer een wedstrijd langs zien komen. Allemaal op de 12 en op de 11. Enorme grote snelheden. Ja, ik denk niet dat je daar wielrenner van wordt. Hè? Net als een wereldkampioenschap zeg maar. Wat de renners ook zeiden, ja het tempo lag continu zo hoog dat er echte ontsnappingen bijna niet mogelijk waren. Nee. En dat, uh, ja de top is heel breed geworden en dat zie je ook bij Sky tegenwoordig. Die kunnen het tempo met zulke grote talenten zo hoog houden en ze hebben tegenwoordig metertjes waar je op kunt zien... Of je niet uh, over je theewater gaat, of hoe, hoe noemen ze dat eigenlijk? Ja, zo noemen ze dat. Ja, weet ik veel. Hé, hey André, ik wil het even over iets anders met je hebben. Want dat, uh, dat wereldkampioenschap in Bergen, dat ja. was natuurlijk fantastisch. Hè? Prachtige beelden en, en, en leuke mensen, enthousiast en, en noem ja. maar op. Maar wat blijkt nou achteraf? Dat het 7 miljoen meer kostte dan begroot. De wereldkampioenschappen, waar ze nog steeds aan het betalen zijn, ja. stichtingen die gaan gewo gewoon van en het wereldkampioenschap is geweest. Waar maakt iedereen zich druk over? over? en nu die organisator die staat aan huiland inderdaad op foto's ja. en die is zo blij dat het publiek een actie heeft gestart. Ja, leuk hè? Om dat verlies te storten. Ja, nogal logisch, want ze moeten wel om een wereldkampioenschap te mogen organiseren. 7 miljoen aan de UCI betalen. Ja. En uh, ook begrijpelijk, daar kun je dan wel een mening over hebben. Maar de UCI moet ook draaien. En het is wel de Union Cycliste Internationale. die zorgt dat er gefietst kan worden. en dat er regels zijn en dat er juryleden zijn. en dat er uh, organisaties aan regels gebonden zijn. Ja. Dus laten we blij zijn dat die UCI daar uh, geld voor rekent. En Renate Groenewold heeft hier uh, in Nederland het. Uh, uh, het stokje opgenomen, het dirigeerstokje opgenomen voor het organiseren van het wereldkampioenschap wielrennen in Noord-Nederland in 2023. Oké. Okay. Uh, initiatief van Dick Heuvelman die vorige ja. week nog naast mij stond bij de wedstrijd van mijn zoon. Daar ben ik hartstikke trots op dat zo'n oude bekende journalist uh, gewoon kon <laughs> kijken naar de amateurwedstrijd van mijn, mijn zoontje. En ja. uh, we hebben het natuurlijk ook over wielrennen gehad. Maar ik probeer er echt alles aan te doen om een, een, een steentje bij te dragen... aan het wereldkampioenschap 2023. En ik zag een bericht van jouzelf uh, op, op een van mijn Facebook-grappenmakerijtjes... Uh, dat je graag ook de steun van Zandvoort daarbij wilt ja. inroepen. Ja. En waarom niet? Ja, waarom niet? André, André mag je wat vragen? We hadden net over geld. Er ja. was gisteren dat de Skyploeg 35 miljoen heeft voor een jaar... Ja. ...begint er niet een beetje extreem te worden? Ja, het, is, ja, het loopt een beetje de Spuistraat uit. Maar <laughs> ja. ja, het is nog geen voetbal, hè? Nee, daar heb je nog niet eens een halve speler voor, voor de geld. Nee, precies. <laughs> en maar... Dus, ja, ach, die bedragen, ja. Het, het, het moet allemaal betaald worden. En die sponsor zegt, was me dat, doen we dat. En, en ook... Uh... Mijn grote, grote vriend Joost Romein, die een aantal jaren geleden al een goede vriendschap had met, met Iwan Sprekenbrink... En die toen heeft gezegd: van ja, dan moeten we moeten dat samen een keer gaan doen. Hij zegt: mijn bedrijf groeit. Hè, hij zit inmiddels in 52 landen met zijn Sunweb. En hij heeft toen gezegd: van Nou, weet je wat, als ik, als ik het doe, als ik zo'n ploeg oppak. dan doe ik het ook minstens voor vijf of zes jaar. Hè, dus het idee is geweest 2000 dagen. Nou, wie had vorig jaar ooit gedacht dat Sunweb op dit ogenblik echt helemaal toonaangevend is naast ploegen als Sky en als uh, Quickstep? Ze doen het geweldig. Ja. En dat, dat heb jij altijd antwoord, gezegd, hè? In de budget natuurlijk, hè? die hebben ook een prima budget. Ja, maar wel lager dan de 35 miljoen ja, nemen aan. Natuurlijk, dan. maar er is ook veel meer creativiteit en dan gaat geen ja. 5 miljoen naar een betalen. Ja, ja precies. Dat, dat doen ze niet. En Dumoulin zegt nou, ik teken gewoon voor 5 Want ik krijg al veel te veel geld, zegt de jongen gewoon zelf. Maar die verdient inmiddels ook 2 miljoen. En ja. dat mag ook wel. Ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, we gaan nou weer lekker de baan op, uh, André. Zesvoudig ja. olympisch kampioen Jason Kenny keert in januari terug op de wielerpiste en wil deelnemen aan de Spelen van Tokio. Ja, en is rustig. Ja, ongelooflijk, hè? <laughs> Leuk, toch? Ja. Als je met het ene uh, vlaggetje op je, op je, op je rug niet mee mag doen... Nou, dan, dan neem je een ander vlaggetje. Wat maakt dat uit? Je woont toch op dezelfde planeet? Zo is het. Hij is 29 en hij voelt zich nog 18... dus we kunnen nog veel van hem verwachten. Ja, nou... Dat, en op dit ogenblik uh, vinden de Driedaagse van uh, Alkmaar plaats. Ja. Ik gun ze van hartevolle tribunes. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik een beetje boos op de organisatie. Want ze maken ja. geen gebruik van WAF. Waar 16.000 mensen vaak vier, vijf keer per dag komen. Ik had toch aan bezoeken op WAF. Van 100.000 mensen tijdens de wereldkampioenschappen. Dat is meer dan alle Nederlandse klant, kranten bij elkaar. Hè? Ja, maar jij was de enige die het helemaal lijf had. Dus... Uh... Ja, ik heb het ook gewoon gevonden. Ik zoek dat op. En ik probeer dat te delen met de mensen die ook van die sport houden, net als jij en ik. Dat is waar, ja. dat is waar. André, we hebben de bekende uh, scheidsrechter vrouw Marijke Nat hier in de studio als, als gast. Ja. En je moet niet te lang praten, want dan krijg je een gele kaart. <lacht> nou ja, ik krijg hoogstens een rode van Schorrel. <lacht> heb jij gisteravond naar Vitesse gekeken? Uh, nee, ik heb het niet gezien. Nou, wees blij. Wij gaan het er hier even over hebben. Dankjewel, André. Graag tot de volgende keer. Fijne uitzending nog. Tot Dag, op... man. Hoi, hoi. Gisteren gekeken, Joop? Nee, gisteren niet. Nee, ik had wat anders te doen. J Jij, uh, Ron? Nee. Sorry. Vitesse? Nee, heb ik niet gezien was wel weer een opmerkelijke wedstrijd waar het licht uit viel, hè? Ja, nou, ik zal je vertellen, ik heb het net gevonden. Weet je, dat Vitesse dat al eerder ja, heeft gehad, ja. namelijk? Dat was in 1997, ze speelden tegen Sporting Braga. En thuis was het 2-0. Ja. En uh, Vitesse kreeg een vrije schop. Uh, de vrije schop werd genomen. En nadat die genomen was, viel het licht uit. Nou, consternatie, consternatie. Er moest een elektricien aan te pas komen, dat duurde even. Maar ging je daarin of niet? Uiteindelijk ja. gingen de lichten weer aan. Maar wat deed de scheidsrechter? Die gaf een scheidsrechtersbal. Ja. Terwijl het eigenlijk balbezit was voor Vitesse. Ja. Sporting Braga kreeg de bal. Zet hem in het stafschopgebied. Er komt een penalty. Ze maken 2-1. En dat was natuurlijk heel gunstig voor Sporting Braga. Want bij de return ja. werd het een knep. Pol, harde wedstrijd. Dus we werden er echt letterlijk uitgeschopt. Ja. En Henk Kaarten ja. was toen de trainer. En onder andere John van der Brom, Edward Sturing... Michel Kreek zaten er allemaal in. Ja, het stoom kwam uit zijn oren natuurlijk bij die Tenkate. <laughs> ja, het was die... verschrikkelijk. Het was echt... Maar gisteravond gebeurde dus gek ja. genoeg... precies Duits, hetzelfde. Ja. Vitesse heeft iets met frappant, uh, stadionlampen, ja. geloof ik. Gewoon ja. frappant. Ze moeten gewoon eens een keer hun rekening betalen. En toeval bestaat niet, hè? Nee, toeval bestaat niet. Maar Marijke, zo heb jij gekeken? Uh, nee, ik, uh, ik was aan het trainen bij de scheidsrechtersvereniging. Ja, ja. Dus, uh, nou, je hebt niks gemist hoor. Nee, dat heb ik ondertussen begrepen. Ik maar heb de in radio inderdaad wel gehoord van uh, de lichtuitval. Ja. Maar wat jij zegt over die spelregel... Ja. testen neemt de vrije schop, daarna valt het licht uit. Ja. Dus is het inderdaad een scheidsrechtersbal. Hij handelde helemaal juist. Ja, maar... dat, dat weet ik niet. Daar zijn de meningen dus <laughs> over verdeeld. Want er zijn docu zelfs documentaires over gemaakt... die zijn onlangs uitgezonden bij Fox Sport ook... Uh, over het feit dat uh, men zegt, omdat het balbezit voor Vitesse was, en de bal ook door een Vitesse-speler naar een Vitesse-speler werd gespeeld, dat hij geen scheidsrechtersbal had kunnen nemen. Maar goed, dat, dat, ja, die discussie die wordt <laughs> nog steeds eindeloos gevoerd. Dus uh, ik snap het. Denk maar anyway, het, het, ik vond het alleen wel heel opmerkelijk dat dat uh, Vitesse nu al twee keer is overkomen ja. in hun Europese bestaan. dus hè. Ik heb nou gisteravond weer gekeken. Ik ja. heb toch het gevoel dat de reden waar de wielrenners zo goed zijn... en je hoorde net André Jansen dat ze allemaal jong prof worden... dat de Nederlandse voetballers die jong zijn en goed zijn... geen kans krijgen om door te stromen. Wie is daarmee eens? Moet je dat even in de microfoon zeggen? Natuurlijk? Volkomen mee eens. Ja. De plaatsen worden weggegeven aan buitenlanders... omdat ze helemaal beter zijn. Was... In... Vaak in gedachten. En de Nederlandse jeugd krijgt geen kans... Geen nee. schijn van kans. Nee. In dat opzicht vind ik die onder 23 competitie die nu in het haalers is, is helemaal goed. Ja, is, is echt helemaal goed. En daar komen ook jonge talenten naar voren. Hè? Ja. Ik was 14, toen mocht ik mee met het eerste elftal. Moet je ja. nagaan. Toen, vroeger was het echt anders. Maar jij hebt er iets over te zeggen? Nou, ik vind dat momenteel bij AZ wel veel. Ja, jeugdspelers maar dat de kans wilde ik krijgen. zeggen. AZ is een heel positieve uitzondering. Ja. En verdraait hoe ze het voor elkaar krijgen, krijgen we het voor elkaar. Ja, doe een goede jeugdopleiding. Een goede jeugdopleiding, en ja. Daar komen talenten uit, ja, fantastisch. Ja, je ziet ze nu soms al uh, bij die hele kleintjes rondlopen. Dat je denkt van zo, die kan er wat van. Ja. ja. van de week ook een wedstrijdje gefloten. Dat was dan van onder twaalf. Maar ja, er liepen een paar spelers. waarvan waarvan ik dacht van, kijk, die hebben al overzicht. Die weten waar de bal naartoe moet. Nou ja, dat is uh, puur genieten. Ja. Jos, jeugd stroomt te laat in. Wat vind je? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat zien we ook uh, bij, uh, bij HFC bijvoorbeeld heel duidelijk. Ja. Waar men toch uh, vreemd genoeg mensen van buiten afhaalt... om een uh, redelijk niveau te kunnen halen. En ik betreur dat eigenlijk te eerste. je bent een amateurclub. En dan vind ik ook dat je moet uh, proberen om je eigen spelers... die je binnenhaalt vanaf jongs af aan... ook een kans te geven om door te groeien. En ja. ik kan me voorstellen dat, iemand, dat een amateurvereniging graag zo hoog mogelijk wil eindigen. Maar ja, het is schitterend als je met je hele jeugd in de tweede divisie voetbalt... maar je ja, eigen met... jeugd staat gewoon in de tweede ja, en ja, daarom als je alleen maar mensen van buitenaf haalt... dan is dat eigenlijk uh, niet goed voor de vereniging, mm -hmm. vind ik. wat is jouw mening? Um, ja, ik, ik weet het niet zo goed, hè, want dat gebeurt natuurlijk overal. En, en toch komen er nog steeds allerlei spelertjes naar voren... die uh, wel die kans krijgen uiteindelijk... Dus ja, ik, je moet gewoon knokken voor je bestaan. En, en het is een hard bestaan. Maar ja, dat moet je ervoor over hebben. Maar rond zijn is niet minder dan in het verleden. Nee, ja, oké. Okay, maar waren we toen ook niet uh, veel minder Europees ingesteld of werelds ingesteld? Dat, dat hoeft niet te zeggen. Times, they are changing. Hè? Je, je, ja, de wereld okay. wordt steeds kleiner. Uh, uh, we, we merken soms dat er een Nederlandse jongen ergens in het buitenland voetbalt. Terwijl wij er nog nooit van hebben gehoord. Ja, dat, hey, ook... nou ja, dat, dat gebeurt gewoon in de dus, dus, ja, ja. dus ik bedoel, het ligt aan jezelf. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Maar als je en... nou gaat kijken, ook dat een clubs als Real Madrid en Barcelona spelers voor twaalf jaar al vastleggen. Ja, dat gebeurt nu, ja. Het, het is absurd. Het mag officieel niet, maar ja. het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon. Maar, ja. Er is veel te veel geld mee gemoeid. Ja. Zo'n speler krijgt al een ton per jaar. Hè? 12, ja. 13 jaar. Hallo, ja. Ja. zijn we mee bezig. Nou, ik heb wel eens vaker gezegd, ik, ik bedoel, ik ben geen, absoluut geen fan van Amerika. Um, ik ben er heel vaak geweest. Ik vind het eigenlijk een steeds vreselijker land worden. Maar hun selectieprocedure voor ja. de uh, voetbal, bijvoorbeeld goed. is fantastisch. Ja. Ja. En niet ze alleen krijgen, voetbal hoor. Nee, niet alleen voetbal. Hè, honkbal, ja. enzovoort, enzovoort. Ze kregen ja. één moment en dan mogen ze om zijn beurt mogen ze een speler ja. uh, kopen. En, en dat is een fantastisch systeem. En drafting systeem is geweldig. Ja. en dat is iets ja. waar, waarvan ik zou zeggen... daar zouden we ook eens over kunnen nadenken om ja, dat in te voeren. Ja. Ja. Interessant. Ja. We hebben een man die weet, uh, zoals wij alles van sport denken te weten. Die denkt alles te weten van muziek. Ik ben heel benieuwd wat hij nou weer heeft klaargezet hoor. Hij nou ja, mag borrego schieten eigenlijk. Ik, ik weet ook niet wat hij heeft klaargezet. Maar ik zou je vertellen: ik wil eigenlijk eerst eens aan Marijke vragen wat ze, wat ze met Ierland heeft. Want ze heeft iets van Mary Black aangevraagd. Uh, nou, ik ben een enthousiast wandelaar ook. En oh, ik ben diverse keren in Ierland geweest. Ja. En ja, de muziek en het land, dat is gewoon geweldig. Uh, je loopt daar een pub binnen s'avonds om te eten. En de ene naar de andere muzikant komt binnen. En ze beginnen te spelen. Nou, het is puur genieten. Ja, Iedereen doet mee. Ongelooflijk leuk, dat klopt. Dus uh, ja, vandaar Ierse muziek. Uh, dan gaan we dat Marijke vanmiddag samen met jou doen. Heerlijk. Walking. Muziek uit Ierland. Ik wist niet dat ze Duitse muzikaal waren. Nou, Henny, come on. Oh, nee. Ja, dat is een eiland, jongens. Ja. Ik, ken, ik kende alles van de eilanden. Marijke, prachtige muziek. Goed uitgekozen. Schitterend. We gaan het uh, om half één, want dat is het op negen seconden na... even hebben over Zandvoortse sport. Op 28 oktober, ik uh, quote hier Joop van Nes van de Zandvoortse Courant... op 28 oktober beginnen zes mannen uit Zandvoort aan een groot avontuur... Ze doen mee aan de Amsterdam Dakar Challenge onder de naam Amdak Beach Boys. In drie 4x4 vier vier auto's, 4 vier tegen 4 of weet ik hoe je dat noemt. Voor bij 4 4 bij 4 niet Van Amsterdam naar Dakar. De teams bestaan uit Juriaan van der Preid en Mark Heemskerk. En Mark Heemskerk is volgende week onze gast. En daar komen we er uitgebreid over te praten. Martijn Jacobs, Kees Zwaan, Peter Vos en Hans Steenman zitten er ook in. In totaal moeten ze 8400 kilometer afleggen. Ze moeten natuurlijk een stuk per boot. Hè? En aan de finish in Dakar worden de auto's geveild voor een goed doel. Maar dat kan dan niet in Dakar verkocht worden. Nee, dat dat begrijp niet. ik ook weer niet. Gewoon dat er een de... Gambia moet. Maar Joop, dit is natuurlijk een fantastisch sport. Ja, ja, ja. En inderdaad, uh, voor Stanford wel. Uh, het is wel vaak gebeurd dat die uh, Amsterdam-Dakar-Challenge in Stanford gestart is. Ja. En dat was dan vaak bij Ries. En dan konden ze dan uh, op het strand rijden. Ik heb er ook van auto's vast zien zitten. Die moeten dan de woestijn nog in, <laughs> weet je wel? Ja. <laughs> ja. Maar dit is, dit is leuk. Dit zijn uh, leuke jonge, te zwemmen die, die het avontuur aangaan. Het is, wordt echt een avontuur. Ja. Uh, het is niet zo dat je een. Uh, het is geen race. Het is geen rally. Het is ook niet zo dat je alleen gaat rijden, want dat is levensgevaarlijk, met name daar in, in die Noord-Afrikaanse gebieden. Uh, ze gaan in convoi. Ze slapen bij elkaar en de 4x4's gaan een stukje het gebergte in, het driftgebergte. En de normale auto's die, die gaan rechtstreeks door naar Dakar. En als ze eraan komen, dan heb je voor het goede doel gereden. En de, de gaan die auto's gaan naar Gambia en daar worden ze geveild voor het goede doel. Zes mannen uit Zandvoort. Ja. Ik voel me trots. Ja, is het toch ook? Ja. Ja. Dus goed. Dus we zouden dat eigenlijk iedere dag moeten volgen op televisie en, en noem het maar op. Ik denk niet dat het op televisie komt nee, hoor. jammer hè. Kijk, die jongens kopen wel zo'n auto, weet je wel. En die knappen hem helemaal op. Want die Tastisch. dingen zijn echt in geweldige staat. En uh, ja, je kan wel reserveonderdelen onderdelen meenemen. Maar die kan je, moet je ook nog kwijt kunnen, weet je. Ja. En een van de belangrijkste dingen die ze dan wel meenemen, dat zijn feestnaren. Want die gaan nogal rap naar de uh, ratsmodee. En uh, die, ja, die kan je wel vervangen door uh, eventueel een, een nylon kous of zo, een panty, weet ik veel. Maar, maar jongens, wij kunnen toch een linkje leggen met die mannen, zodat we Ja, ze, maar uh, volgende week komt Mark en dan gaan we dat gewoon proberen. Precies, te dat we ze iedere week even enig. kunnen volgen. Ja, dat zou ja, we wel dat zijn natuurlijk, ja. ja. ja, ja. ja. ja. ja. Sat Satelliettelefoon. Ja. <laughs> hey, we gaan even naar de Zandvoortse sport. Want de afgelopen week waren 300 badminton uit 38 landen afgereisd naar Leuven in België... voor 13e Yonex Belgium International 2017... Daar komt het, de Zandvoortse Imke van der Aar... en haar dubbelpartner Deborah Jelle schotten het tot de finale. Finale? Ongelooflijk. 18 en 19 jaar. Top van de wereld komt daar. Ja, dit is, dit is. En Dat ze is. speelden tegen een ander Nederlands team... Uh, waarvan uh, de, de, de leading lady uh, nummer 8 van de wereld is geweest. Of nog is. Er, ja. daar wil ik vanaf zijn. Het en die hebben ze niet gewonnen, maar wel drie games gespeeld. Hè? Ongelooflijk. Ja. Super. Kijk, in het voetbal wordt ontzettend veel betaald aan spelers die geen donder doen. Maar die Inke van der Aar, die zou toch eigenlijk een contract moeten krijgen. Ja, ja dus eigenlijk wel. Ja, ze, wel heeft een contact, ze heeft een contract in Frankrijk. Die, die, uh, dat gaat, in gaat dit weekend beginnen, die competitie. Hmm. Ja. En ze wordt ingevlogen. Iedere wedstrijd wordt ze ingevlogen. Ja. En uh, ja, daar gaat ze spelen. En de broer is ook zo goed, hè? Best wel, ja, ja, ja. En die potentie was het uh, andere zusje was misschien nog wel beter zelfs. En die is uh, behoorlijk geblesseerd geraakt. En die zal waarschijnlijk nooit meer op niveau gaan. Uh, Benjamin Maar speelt nog steeds. En uh, ja, slaat eigenlijk de tegenstanders van de baan af. We doen niet alleen uh, de positieve dingen. We doen ook de negatieve dingen. Maar 8-0 verliezen voor het hockeyteam. Is, natuurlijk ja, een is Ja, dat is de tweede keer dat ze uh, met acht punten verschil uh, verliezen. Ongelooflijk. Ja. En da, als ik dan uh, die trainer spreek. Ja, Bleker, Dan heeft hij het over. Ja, het zijn scheve verhoudingen. Maar... 8-0 is toch 8-0 en 9-1 is toch 9-1. En als je nou thuis 2-2 speelt, dan is dat toch wel erg mager eigenlijk. Ja, ik vind het Zeer teleurstellend. Ja, erg jammer. Uh, hij zegt wel, het, de verschillen in die derde klasse zijn erg hoog. Uh, het verschil tussen linker en het rechter is heel erg hoog. Uh, hij, heeft er, uh, ja, hij zegt, het wordt hard werken. Basketbal gaat hartstikke goed. We <lacht> hebben voor het eerst een damesteam team. En het niet is normaal. feest, hè? Het <laughs> is echt niet normaal. Het is echt feest. ja. Uh, voor het eerst in, in een jaar of vier hebben we weer een damesteam. En het wint gewoon 91-22. <laughs> in een uitwedstrijd. In een dat zijn uitwedstrijd. geen uitslagen, nee, nee, mensen. Nee, nee, nee. Het <laughs> is, is extreem voor een dameswedstrijd. Echt extreem. Ja. Als, als je dan ziet dat Amber van Duin 29 punten scoort. Ja. Hè? Uh. <laughs> Maar ook en ze heren... waren met z'n zes, hè? Ja, maar met ook... En het 91 punten, ja, met z'n Nee, ja. hey, Maar de heren doen het ook goed. Die spelen trouwens morgenavond om half acht in de Corver Sporthal ja. tegen Lisse. Ja. Maar die hebben ook weer een hele zware clip waar je ze die in het verleden... Dat, dat heb ik vorige week gezegd, ja. hè? Want Acredes, hè? Uh, 4 is een uitermate geïntineerd team. Die jongens hebben heel hoog gebald en spelen nu eigenlijk voor een plezier nog. Ja, en het is hun te na nou, om van een team als Lions te, te verliezen. Dus die gaan er tegenaan. En dan speel je in een verschrikkelijke hal. Ja. Uh, de borden, de, als je daar een, een bal tegenaan gooit... dan komen je op de middeleiding rebounden. <laughs> die ringen zijn niet normaal. Maar ja, zij zijn daar gewend. Zij trainen ja, daar. En ja. Ze spelen daar altijd. Ja, je wint het is prachtig. Ja, als je wint het is geweldig. Ja. Maar ze hebben wel 18 punten achtergestaan hè, met de rust. En dan ploeg je toch nog. Hè? En dan binnen vijf minuten terugkomen naar acht punten. Dat is toch knap. Hé, hey, je had nieuws over Zandvoort voetbal. Ja. Uh, normaal beginnen die wedstrijden van uh, Zandvoort 1... op zaterdag, thuiswedstrijd, om half drie. Dat is uh, dit jaar nieuw. Die beginnen om drie uur. Want uh, Ted Sonier... Ted uh. Sonier, hoe je hem wil noemen, noem je hem... Uh, die wil graag uh, aandacht besteden ook aan de tweede. Hij zegt, dat vind ik ontzettend belangrijk. De tweede speelt om half twaalf. Hij zegt, dan heb ik wat meer tijd om... Uh, van het tweede naar het eerste te gaan. En, zeg, en daarbij komt nog dat er bij de thuiswedstrijden. de jongste jeugd uh, voorwedstrijdjes is gaan spelen. voor, de, uh, voor de, het eerste. En dan wordt er ook nog de pupil van de week wordt bekendgemaakt. naar nou, aanleiding van de wedstrijden. Ja. En, uh, dus we beginnen om, om drie uur voortaan in weet, Zandvoort. Weet je wie er nou binnengehold komt. met een snelheid, jongen? Dat heeft hij in een wedstrijd nog nooit gehad. <lacht> Justin Luijten? Ja. Hé, hey, je zin toch? Want hey. Ron, wil jij even de, micro, de microfoonnaam doorschuiven? Want Justin, jij hebt iets op stapel staan voor zondagmiddag. Zondagmiddag, Dat ja. kent ze weer gaan niet. Nee, ik denk dat de uniek is binnen het dorp. Uh, nee! In combinatie met Nigel Lancaster uh, gaan we het voetgolf uh, introduceren ja, binnen het dorp. Op zijn baan, op zijn baan. Op zijn baan. Op de open golf. Dat is, op, de, dat de, is, op de negen holes. Dat is het nieuws. nieuws. Want voetgolf, ja. uh, hebben uh, we vaker gedaan... Ja, maar niet op de open golf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, moet je je eigen bal meenemen? Want je schopt daar die ballen zo het water in natuurlijk. Ja, nee. Uh, we zien dit zondag als een try-out. Om ja. te kijken of het uh, aanslaat. Zodat we er in de zomer uh, meer mee kunnen doen. Uh, helaas hebben we de financiële mogelijkheden nog niet. Of voornamelijk ik. Om uh, de ballen aan te schaffen. Dus voor deze keer is het inderdaad belangrijk dat je je eigen bal neemt. Het is goed dat je het zegt. Eigen ballen. Eigen ballen, ja. ja, ja ik zou dus ja. even ballen meenemen. <laughs> Want je hebt er wel zes nodig natuurlijk. Heb je, heb je toevallig een afgelopen zomer in Spijnwouden nog gekeken? Want er was het, volgens mij een, een EK of een wedstrijd ja, van zo de Tour ofzo. Ja. Met het voetbal. heb je niet gezien. Want het is echt fantastisch. Hè? Dat is ja, het is heel leuk met om te scoren, zien. Met elektronische ja. scoreborden. En, ja. en het is geweldig om te zien. Ja. Maar, ja, dat, als je voetbalief hebben bent, vind je dit ook geweldig? Nou, ik ja. ga meedoen. Wij, okay. hebben dit, uh, ja. wij hebben dit uh, een tweetal jaar terug gedaan. Toen we onderweg gingen naar ons uh, teamuitje na het seizoen. Zijn we spaanwaarden gestopt. En toen raakte ik zo enthousiast over uh, de sport zelf. Uh, ja, daar eigenlijk ik altijd een, het idee op gehad en dit moeten we binnen Zandvoort er ook inbrengen. Uh, toevallig kwam Natje Lancaster naar mij toe. Hij zei: nou ja, ik heb wel een leuk idee, maar we moeten het wel hè, goed brengen. Uh, ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat zondag uh, het weer een beetje mee zit. Dat je alles valt en dus staat met het weer, denk ik. Uh, en, en waarom krijg ik geen persbericht? Ja, nee. Het is nog een try-out. Ja, dat ja. maakt niet uit. Maar wees blij dat je Maar bent. dan kunnen we er wel reclame voor maken. Ja, dat klopt. Hey, en ja. hoeveel mensen doen er mee? Ja, dat is afhankelijk van het weer. Uh, inschrijvingen zijn uh, optioneel. Uh, maar heel veel mensen zullen dan zondag aankomen wandelen. En, en dus nog meedoen, hoop ik. Maar sommigen zijn dat het heel erg regent dat, uh, dat uh, jij en ik bestaan, ja. Henny, Dat nou ja, zou ja, heel we, zonde zijn. We, we hebben de ieder geval al gewonnen. De weerberichters <laughs> zijn niet denderend, hoor. Nee, maar dat zou heel erg zonde zijn als, uh, ja, als het over, is. Nee, jongens, alle voetballiefhebbers zondag gewoon meedoen. Je moet jouw hele team meenemen, natuurlijk. Ah, ze ze moeten eerst morgen maar eens komen kijken bij ja, ons. Om drie uur, hè? Om drie uur. Tegen? SCW uit Rijsselhout. En? De sportclub Westeinder. Altijd ja. lastig. Ja. Uh, we zijn goed versterkt met de jongens van, uh, van Amsterdam en alles. Uh, goed, wij hebben ook een fantastisch team. Ja, we gaan gewoon die drie punten in Sanford houden. En ja, SCW is thuis een heel erg lastige ploeg. Ja, daar, was... echt ja, ja, lastig. Ja, we hebben vorig ja. jaar verloren. En bij ons thuis hebben ja. we inderdaad uh, ja. Ja, vrij makkelijk gewonnen. Uh, maar morgen moeten we drie punten maar in huis houden. Maar ik denk dat het potentieel op dit moment van het Sanford een heel wat hoger ligt dan van vorig jaar. Hoor. Oh ja, 100 procent. Duidelijk, ja. duidelijk. Zeker weten. Ja, een grote ja. vraag, sta je erin? Dat uh, zien we morgen. Dat vond ik echt heel graag weten. Heb ik, ik twee keer? Weet ik Die. heb twee keer getraind, maar okay. ik weet het of ik erin sta of niet. En, uh, nou, zeg op dan. Zie me morgen. Nee, wat is er voor flauwe kul? Kom op, luister. Uh, ik sta er niet in morgen. Dat is een uh, bewuste keuze. Oké. Okay. Oh, want? Nou, ik ben niet uh, helemaal fit. Ik heb uh, twee gekneusde ribben. En uh, ja, ik acht Overbos toch... Uh, Moeilijker, iets iets moeilijker, Iets belangrijker dan ja, dat, dat, dat kan ik Je schopt niet mee. met je ribben, je schopt met je linkerpoot. En nee, doe je klopt, maar je gaat wel de wels aan. En, uh, ja, en, dat is zo. en in samenspraak met Ted hebben we besloten dat ik uh, ja. morgen in ieder geval op de bank zit. Op de dat wel. Moet kunnen morgen. Ja, ja nou, dat hoop ik wel. En anders zaak, ik sowieso op ik niet. Wat je zegt Overbosch is een veel moeilijkere ploeg hoor. Nou, precies. Nou, dat hoop ik, dat weet ik niet. En dat, uh, ik, hoop, ik hoop dat we het bij het rechte eind hebben, dat morgen... Uh, nou, Zandvoort morgen zorg dat je om drie uur op het, uh, op het veld bent en aanstaande zondag. Nou, en, en morgen een leuk feestje daarna. Dat is ook oh, heel belangrijk. Leuk zangertje erbij. Ja, daar ben ik alweer. Dr drie punten <laughs> die zijn, uh, zijn nodig voor een goed zeertje. En dan gaan we lekker feesten. Zondag hoe laat? Zondag vanaf twee uur op open golfbaan de duels. Nou, die schuin tegenover het voetbalveld, dus iedereen weet wat het is. Ik kan één keer doorrollen. Oké, okay, jongen. Nou, ik heb ook nog wel een leuk zangetje. Die werkt net als met jullie aan een droom. Bruce Springsteen. Working on a Dream. Leuk. Dat met Working on a Dream. Gaan we gaan weer heel snel terug naar onze presentatoren en gasten hier in de studio bij uh, ZFM Lunst Sport. Ja, we hebben verteld dat we Marijke Nat uit Stompetoren in de uitzending hebben. En zij is na jarenlang bij uh, de KNVB werkzaam geweest te zijn, naar AZ gegaan. Want ze kreeg uh, uh, ja, gewoon een, een telefoontje: Wil je assistent-scheidsrechter worden van jeugdteams? En dat heb je gedaan. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, ik had uh, bedankt bij de KNVB. En Rob Boersma, die kende mij eh, van uh, AZ dan. Die kende mij al, want ik had er ook diverse keren bij uh, AZ2 uh, gevlagd dan. En uh, die belde mij. Hij zegt, uh, Marijn, kan jij dinsdagavond even een wedstrijdje vlaggen bij een jeugdteam? Nou, is prima Rob, dan kom ik even. Dat was nog op het lood. Geen idee wat de bedoeling was. En ik heb daar een wedstrijdje gevlagd. En uh, nou... Na aflopen uh, in gesprek uh, met de trainer. Want die wilde even een, een praatje met mij. Kasper Dekker toen. Hij woont hier trouwens in Haarlem. Is nu hoofd, uh, jeugdopleiding in Groningen. En uh, nou ja. Uh, wat ik ervan dacht. Om het hele seizoen uh, bij dat team uh, te gaan vlaggen. Dus nou ja. Dat uh, vond ik leuk. Dus dat heb ik gedaan. En zo ben ik erin gerold. En hoeveel punten heb je gered voor ze? Uh, daar begin ik niet aan. <lacht> en uh, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat mocht ook beslist niet. Van oh, de trainer. Dat is mooi. Nee, nee is daar mooi. was hij echt op tegen. En uh, toen toenmalig alles uh, Alleswijker wilde ook. Beslist niet dat je dat ging doen. Ja, dat is heel goed. Ja. Is onder 17 doe je, hè? Nou, Ik deed eerst onder 16. En toen Casper uh, naar onder 17 ging, ben ik meegegaan naar onder 17. Leuk, joh. Ja, hartstikke leuk. Moet ik Casper ook nog maar eens een keer halen. Ja. Maar wat nog belangrijker is... Uh, je bent oproepchauffeur bij AZ. He, je doet heel veel dingen... Uh, dan, dan ga je die spelers op Je brengt ze naar school uh, oh. Nou ik, dan sta ik om uh, Als ze gaan trainen sta ik om kwart Tenminste de afgelopen weken dat ik reed Sta ik kwart voor vijf op, half zes stap ik in de bus Dan ben je om zes uur bij de eerste jongen in Heemstede En dan zak je langzaam af via Velsenoord En Assen Delft en, en Heemskerk naar Uitgeest En dan zet je ze om kwart voor acht uh, Af bij het jeugdcomplex Waar ze om kwart over acht gaan trainen Dan wacht je daar Dan ga je die jongens naar school brengen en dan staan er meestal de jongens van de bovenbouw klaar. Om naar de training te gaan. Of naar het complex te gaan. Later in de middag haal je de jongens van de onderbouw weer op. Want die uh, moeten nog naar studieles. Ja. En dan aan het eind van de dag. Uh, om een uur of half vijf, kwart voor vijf. breng je ze weer naar huis. Wat Zo, moeten sportclubs ja. nou toch zonder mensen oh. zoals jij. Ongelooflijk. Ja. Dat is geweldig. He? He? Dat is echt, ja, dat is fantastisch. Ongelooflijk. Maar nou komt het. En de man die naast je zit. Uh, die zal daar zeer in geïnteresseerd zijn. Want je hebt workshop, Workshops spelregels geven aan tweedejaars B-junioren. Jullie, jullie doen het met B-junioren. Nou ja, de tweedejaars B's moeten een spelregelbewijs halen. Ja, dat en goed. dat is sinds een paar jaar zo. Ja. En bij AZ werd meteen gevraagd van... hé, hey, daar spelen wij op in, vooral Kasper. Uh, kan jij dat doen? Want jij bent toch scheidsrechter. En toen zat ik ook nog in de Landelijke Commissie spelregels. Ja, ja. Dus, uh, nou... Dat heb ik gedaan. Uh, wat beelden en vragen gemaakt. En twee keer uh, zijn we daar aan de slag gegaan. Kan je me vertellen hoe zo'n avond gaat? Het is dan een middag. een middag. En ik ben begonnen met wat uit te leggen over de spelregels. Uh, toen heb ik beelden laten zien. En heb ik ze gewoon uh, ja, uh, gevraagd van... Ik wees een speler aan van... Nou, jij bent nu scheidsrechter. Wat is jouw beslissing hier? Nou ja, en dan volgden er ook discussies. En de tweede avond heb ik echt uh, schriftelijke vragen en beeldvragen met ze gedaan. En aan de hand daarvan werd besloten wie de, wie de toets mocht gaan doen en wie eh, tekortpunten had. werd besloten niet door mij, maar door de rest. Eh, daar ging het nog een paar keer mee zitten, totdat ze het onder de knie hadden. En zodat iedereen voor 1 januari geslacht was voor zijn spelregelbewijs. Mag ik even onderbreken? Was dat voorafgaand aan de, aan de toets van de KNVB? Ja, de, voorafgaand aan. Ja. Boah, dat is helemaal geweldig. Dat is prachtig. Ja. Ja, Want alleen die KNVB toetst daar van volstaande meeste clubs mee. Van je hebt je, ja. je, je, heb je, je, je, heb je inlogcode en je, inlog je, inlog je vult even een paar dingen in en je, je ja. slaar er. En hoe is dat bij jullie, Jos? Nou, uh, bij mijn weten is het bij HC precies hetzelfde. Je moet gewoon je, je inlogcode halen en je doet uh, digitaal een examentje. En daar houdt het eigenlijk mee op. En op basis daarvan mag je spelen. Maar daarom is het juist zo leuk wat we, dat we bezig zijn met die opleiding voor die scheidsrechters omdat die scheidsrechters de, de spelregels verdraaiden goed moeten, moeten beheersen. En als je bij die jonge scheidsrechters al begint, dan heb je kans dat uh, zodra ze ook hoog gaan voetballen, dat ze die regels nog steeds beheersen. Want ik geef je te kennen, ik denk dat de helft van de spelers die waar dan ook voetbalt, de helft nog niet eens alle, alle, alle spelregels kent. Ja. Dus een toets die je de KNVB geeft. Nou, dat is een hele algemene toets. Dat stelt in mijn ogen bijzonder weinig voor. Dus ik, ik vind het geweldig wat jullie daar doen. Om dat ja. voorafgaand aan die toets te doen. Dat ja, nou, is in ieder geval te... zeer zeer gemotiveerd. Ja, ja, nou ja, wat ook gebeurt als je natuurlijk alleen maar die code geeft. Uh, uh, zij kunnen inloggen. En ze kunnen iemand naast hun vragen. Die een, een kei is op de spelregels. En ja. die maakt de toets even voor ja. ze en klaar. Ja. En, en zij moesten ze ja. daar maken. Dus Heel ja. goed. Heel maar goed. wij doen het wel met die, met die jonge scheidsrechts. Die we opleiden. We hebben er nu... Ik geloof dit jaar in augustus en uh, september... hebben we er 107 of 108 opgeleid. Uh, waar, die wij nu elke zaterdag gaan uh, begeleiden. De, de gedurende de eerste drie, vier zaterdagen... komen er dan 25 of 30 van de jongens. Die gaan we helemaal begeleiden, gaan we inzetten. Je mag een uh, kwartier daar fluiten, een kwartiertje daar enzovoort. En jij ja. kijken welk niveau het is. En daarna gaan we ze echt uh, beoordelen... welke wedstrijden ze kunnen gaan fluiten. Ja. En dat ja. is ontzettend goed. Dat loopt de afgelopen jaren uitstekend... Maar we hebben nu ook de bos erbij. De basisopleiding scheidsrechter. Uh, waarmee ze nog niet uh, naar buiten mogen fluiten. Of ze mogen nog niet in Den Helderen. Moeten ze nog twee, twee uh, avonden volgen bij de KNVB. Maar ze hebben wel het uh, BOS-bewijs voor, uh, voor de club scheidsrechter. Verenigend. En daarbij gaan wij echt uh, ja, behoorlijk tekeer. En dan komen er ook uh, allerlei situaties aan bod met, uh, met tv-beelden... en wat ga je nu doen, enzovoort, enzovoort. Het en wordt ook begeleid door iemand van, uh, van de KVB. Daar zijn we nu, hebben we nu één avond van gehad. En uh, die jongens die zijn uh, eind december zijn ze klaar... en dan krijgen ze hun diploma ervoor. Maar als je die cursus volgt... en zie je ziet dan ook waar ze aan moeten beantwoorden... en wat voor vragen ze krijgen voorgeschoteld... dat is, dat is niet eenvoudig. Maar jullie iedereen... zetten ze aan het werk. Ik ben benieuwd of dat bij AZ ook gebeurt met jeugdspelers. En uh, jeugdspelers, niet die, die voetballen daar alleen. Hè? Ja, ja nee, maar bedoel, gaan die naar andere clubs om te fluiten? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor. Hè? Want als jij al zo'n hele dag onderweg bent, uh, bent met school en AZ... dan ben je blij dat je op zondag een keer niets hoeft te doen. Ja, dat ja is... Plus het feit dat de professionele clubs natuurlijk ja. uh, jongens opleiden... om te voetballen en, en niet, niet om, om te sluiten. Nee. dat sluiten. Marijke, je het gaat bij AZ ongelooflijk goed. Ja. De, de, de, de structuur, het beleid, het is fantastisch. Kun je uitleggen wat... wat... Het omslagpunt is geweest? Nou, het is meer de, de saamhorigheid, hè, met, met de mensen onder elkaar. Ik bedoel, uh, iedereen wil graag wat doen voor elkaar en het is uh, ja, gezellig. Uh, met de chauffeurs niet alleen, maar ook de contacten met de trainers. Uh, Toevallig uh, uh, ja, van de week dat ik er was voor een wedstrijdje, Kelvin van onder 16. Maar ik heb uh, naar Compostella gelopen. Jij bent ook zo'n wandelaar. En, weet je wel, die contacten onderling, dat is ja, heel, uh, heel leuk. Dat is zeker goed. Ja. Marijke, we hebben onder de knop, onder de telefoon uh, voetbal in Haarlem, Martijn Prinsen. Martijn, heb je gehoord wat Marijke verteld heeft? Uh, nee, nee, ik ben helaas van het werk. Ja, ja. Oh, kijk aan, kijk aan. Nou, ik wil in ieder geval één ding met jou even doornemen. Het kort geding dat de FC Lisse heeft aangespannen tegen de KNVB... is maandag om 14 uur bij de rechtbank in Utrecht. Lisse ja. is het niet eens met het besluit van de bond... dat de strafstopperreeks uh, van het gewonnen duel tegen Hoek moet worden overgedaan. Wat vind jij? Ik vind dat uh, uh, Lisse ja, zichzelf uh, nou ja, belachelijk maakt. Misschien een beetje overdreven. Maar uh, als het andersom gebeurd was. hadden ze hetzelfde gedaan. Uh, die stafhoppen zijn gewoon niet genomen. Op de manier zoals het hoort. Uh, ja, en als dan de KNVB besluit dat ze moet overgenomen worden. Uh, dan is dat zo. Ja dan maar de KNVB ik, uh, heeft niet besloten. Dus ze hebben de UEFA ingeschakeld. Hè? Ja nou, terecht ook toch. Ja. Marijke ben je er mee eens? Ja. ja die nieuwe serie is nog helemaal niet officieel ingevoerd. Die is uh, als proef. Ja, ergens uh, nu bezig. Ja. Maar officieel is dat nog helemaal niet ingevoerd. Het lullige, Martijn, sorry dat ik het woord gebruik, is natuurlijk dat het zou eerst naar die Interland zijn, hè, die daar gespeeld werd. Dat is uitgesteld. Dus dan, ga, dan gaan ze dus alleen voor strafschoppen zo'n hele avond uh, organiseren. Een beetje raar allemaal. 200 kilometer, hè? Moet je ja, het is toch vreselijk. Ja, nou ja, goed, een uh, beetje een foutje is menselijk. Uh, die scheids. Uh, uh... Ja, wat ik niet zo goed begrijp is dat hij ook gewoon twee officiële assistenten mee had. Ja. Um, en niemand ja. had het door. Uh, nou ja, achteraf pas. En toen uh, heeft die zich ook gewoon meteen zijn fout toegegeven. Ja. Um, dus ja, nou ja het, het is zonder dat, uh, dat het zo moet. Maar ik denk wel dat het gewoon het meest eerlijk is om die, om die, om die strafschoppen uh, opnieuw te nemen. Om ervoor te zorgen dat er uh, op, een, uh, op een eerlijke manier een winnaar aanwezig kan worden. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, had die er op dat moment niet kunnen bepalen om alsnog de goede volgorde te doen? Uh, wat ik begrepen heb, uh, had de scheidsrechter op dat moment um, de wedstrijd in het digitaal wedstrijdformulier al helemaal uh, akkoord gegeven. <lacht> en uh, ik denk dat er, uh, dat er toen gezegd is van, uh, uh, ik denk niet eens dat het op dat moment in hem opgekomen is. Nee, nee. Voor mij was er een bepaalde, bepaalde soort paniek of iets en uh, is dat nooit, uh, nooit de sprake geweest. Leven de digitale tijdperk? Ja, nou, het is om te huilen. Over ja. digitaal tijdperk gesproken, uh, er komt een heerlijk weekend aan, hè? Oh, ja, er komt echt een heerlijk weekend aan. Niet qua weer, maar wel qua <laughs> voetballen. Uh, we zijn natuurlijk weer begonnen vorige week met de uh, met competities en uh, alleen maar derbies. Uh, vorige week begonnen we met uh, VVH Schoten, met ons gezelle DSS. Nou, zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Um, er zijn enorm veel doelpunten gevallen en uh, nou ja, ik hoop dat de uh, komende weekend uh, weer het geval is. We beginnen vanavond met Telstar. Leuk ook, vanavond. Ja, de, de mannen van uh, Mike Snoeien uh, die laatst bij een uitzending was, die um, speelde afgelopen maandag met 1-1 gelijk bij Ajax. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb die wedstrijd gezien vanaf het scherm. Ik vond ze echt goed voetballen, hè? Ja, er zit een bepaalde, bepaalde drive in. Um, ja, ja ik noemde laat het laatst hem de cachoon. Ja. Uh, ja, en uh, daar kreeg ik toch gelijk in. Het, uh, het leeft. En, uh, dat is een tijd geleden dat dit bij Telstar is geweest. En voor Novak en Rodriguez, ga je echt naar een voetbalveld? Uh, ja, ja mooi vind ik er nog. Hè. Die week daarvoor uh, gingen ze onderuit uh, tegen VVSB. Uh, en toen speelde Twan van Huizen, de, de centrale verdediger, echt een draak van de wedstrijd. Ja. Maar tegen Ajax was hij werelds. Hij heerste achterin. Bij Bakhuizen was hij. Was hij nou, inderdaad, ja. En op het moment dat hij eruit ging stortte de, ja. de, de, de organisatie in. Dat viel inderdaad op, ja. Ja. ja. Ach ja, nou ja, goed. En uh, verder, uh, morgen speelt natuurlijk uh, Zandvoort tegen SCW. Maar heel even nog over, over uh, Telstar. Uh, je weet dat ik bij HFC een, een team train. En die hebben geregeld teamuitjes. Wat denk je, wat ze nu voor teamuitje hebben? Oh, wanneer, wanneer komen ze naar de Dikke Leo kijken? Vanavond. Oh, echt? Oh. En dan moet je de organisatie zien. Want er komen jongens uit Amsterdam. En er moet langs treinstations gereden worden om mannen op te pakken. En er moet er één lopen vanaf, vanaf het busstation. En het is echt ongelooflijk. Maar het is echt... Ze zijn zo enthousiast geworden door die, door die wedstrijden jongens. Dat is toch leuk? Maar die ploeg is onges, ongeslagen. Ja, er zijn er nog vier. Hè, waaronder... Nou, Fortuna heeft er nog wel eentje, eentje verloren. Ja. Uh, maar ja, Telstra is één van de vier die ongeslagen uh, nog is. Ja, um, ja, geweldig. Het is wel... Bij Telstra dit moment zo. Ze treffen alle clubs... Die bovenaan meedraaien. Um, Ajax heeft het vanavond over Fortuna Citac. Ja. Um, ja, en als je dan uh, nog steeds ontslagen bent, dat zijn natuurlijk wel inmiddels uh, vijf gelijke spelen. Ja. Maar, maar en? ontslagen, dat geeft wel een bepaald soort kracht. Absoluut. Dus ik, ik ben hoopvol. Het is ook leuk om naar te kijken. Ja, vind ik ook. Ja. Hey, wat ga jij doen? Uh, nou ja, ik ben vanavond de Telstra, uiteraard. Ja. Um, morgen ja. uh, uh, heb ik volgens mij, uh, dat noemen, noemen wij tegenwoordig computerdienst. Uh, dus dan uh, zit, ik, uh, zit ik thuis uh, alles, uh, alles bij te werken. Uh, Wordt overigens uh, de laatste tijd, dat uh, wil ik wel even gemeld hebben, dat doet Danny, uh, uh, onze collega de laatste tijd. En uh, ja, dat gaat echt als een trein. Ja, leuk. Uh, Merklopende ook in de bezoekersaantallen. Ja. Um, en komende zondag uh, zit ik uh, bij uh, Edo tegen de, de derby in de eerste klas A. Dat is ook leuk, zeg. Ja, ze moeten allebei winnen, want anders lopen ze meteen vanaf wedstrijd 1, uh, ja, of, ja uh, achter de feiten aan. Ja, maar er kan er maar, er maar één winnen, hè? vanaf. Er kan er maar één winnen. Ja, meestal wel, ja. Bij Lisse Hoek weet je het niet, maar bij Edo Velsen gaat er waarschijnlijk maar eentje winnen. Maar Lisse, Lisse, wat denk je? Nou, tegen Lisse. Ja. Ik zet hem in, Kan ik iets gek doen in? Ik denk dat we gewoon gaan winnen. Ik denk het ook. Ik ga er getuige van zijn en ik laat het weer op je site weten. Heel goed. Bij jongen, bedankt. Dag, goed ding. meteen. Jongens, zet hem en zo, uh, luisteraars, gaan we afsluiten het eerste uur van Zierum Lunch Sport. Maar blijf luisteren, want we komen zo nog een vol uur bij u terug... met wat veel meer sportnieuws. Tot zo. We in de wedstrijdenreeks natuurlijk vergeten dat Jong AZ vanavond tegen Eindhoven speelt. En Jong AZ is ook de moeite waard van het kijken.